Ja, yeah. lang duurt het wel. Ik had verwacht dat die suffe joren zich meteen een kriek zou schrikken en naar buiten zou hollen. Want wat moet ik nou doen? Deinen maar, blijven deinen. Dit spook dein dus. Spook nummer twee knast hoorbaar op één tand en mompelt. Hé, hey, dat stijgt nou op een goede gedrag. Waarom neemt dat vispaard niet de benen?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 en steeds dezelfde kant op dreigen Dus ik heel terg. Strompelend gaat Gregorius het hoekje om Onmiddellijk gevolgd door het eerste spook Ik krijg er schoen genoeg van Draai je gewoon je ervan Ik geloof dat ik nu maar eens de andere kant uit ga lopen Hier draai ik me om En nou, Oh, het is het spook Een spook, helpt oh, twee spooken